De bedrijven zeggen dat ze niet aan de eisen kunnen voldoen... omdat ze veel moeten investeren in de transitie naar elektrische auto's. De brandweer in Limburg verwacht nog uren bezig te zijn met het bluswerk... bij een metaalafvalverwerker in Halen. Daar brak rond middernacht een grote brand uit. Het vuur woedt volgens de veiligheidsregio in twee grote bergen schroot. Vanwege de rookontwikkeling is de provinciale weg N273 afgesloten. Ook het treinverkeer tussen Roermond en Weert is een tijdje stilgelegd, maar inmiddels rijden daar weer treinen. Voor zover bekend is bij de brand in Halen niemand gewond geraakt. En de brand bij afvalverwerker AVR in Rozenburg is geblust. Daar woedde sinds donderdagochtend een zeer grote brand. Vanochtend vroeg werd het zijn brandmeester gegeven. Gisteren moesten enkele muren worden gesloopt om beter bij de vuurhaard te kunnen komen. Donderdagmiddag werd ook al gemeld dat de brand onder controle was... maar toen laaide in de loop van de avond het vuur toch weer op. Arriva wil 26 treintrajecten overnemen van NS, zegt de topman tegen de Volkskrant. Als het aan het kabinet ligt, zijn die lijnen van het hoofdrailnet nog tien jaar exclusief voor NS... Arriva is daarom naar de autoriteit Consumenten en Markt gestapt met de vraag om vanaf 2026 stapsgewijs andere vervoerders toe te laten. Het weer wisselen bewolkt. Vanochtend enkele buien in het westen en vanmiddag breiden de buien zich uit naar de rest van het land. Maxima tussen 16 en 18 graden. Morgen droog met opklaringen en wolkenvelden bij middagtemperatuur rond 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook komend op zaterdag. Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Morgen Zandvoort. Hele, hele, hele goeiemorgen. Een hele, hele, hele, hele goeiemorgen. Hele, hele, hele, morgen.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 Wederom, Carina, die is dan doorgelopen naar het Juttersmuseum om te kijken wat daarvoor spannend is. En als afsluiter praten wij er met Fred Paap en die gaat ons vertellen over het Shantycoren Festival, wat morgen plaatsvindt. En de redactie is gedaan door Hans Botman, de techniek, de muziek, Jelmer Koper en mijn naam is Ben Zonneveld. Jelmer, gaan we over naar Carina. Carina, ben je al op. Een beetje naar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 Um, en ja, dus het staat een mondvol programma hier vandaag. En het wordt uh, weer een mooie afsluitende dag. En anders volgend jaar weer. Nou, ja, sowieso. Volgend jaar weer. Hartstikke bedankt voor je tijd. Want je hebt zelf net ook een rondje gereden, hè? Ja, ga Carina. Ga je dat straks weer doen? Verveelt nooit. Verveelt nooit. Ja, verveelt nooit. Dankjewel, dankjewel. Carina, ga je zelf ook rijden? Sorry, ik uh, hoor je nu niet. Wat zeg je? Ga je zelf ook een rondje rijden? Uh, oh, of ik zo een rondje ga rijden? Nou... Dat weet ik niet hoor. Uh, ik heb dat natuurlijk helemaal niet gereserveerd. Nou, Oké, okay, ik krijg al een sleutel voor me gehangen. Ik zou... oh, leuk, ik ga een rondje rijden. Uh, heel fijn. Dan horen we dat straks uh, hoe het geweest is als je bij uh, het Juttersmuseum zijn. Ja, ik, ja is goed. Ga okay. ik vertellen hoe het was. Dankjewel. Super. bedankt. <lacht>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 He, want, want Haarlem wilde het niet. Nee. Die kocht de Bloemedal en, en, en, en andere dingen. gom ging naar een ander toe. En, en Zandvoort, ja, voor 10.000. Eigenlijk 180.000 euro, ja. als je het nu omrekent. Paul de Slot een docentje zat. Die had geld genoeg. Ja, dat was een, was een, een rijke koopman. Ja. En hij had, uh, had ook schoten. Had hij ook. En hij heeft ook een mooi landgoed in, uh, in Haarlem. Uh, wat nu bij de Kleverweg. Uh, daar had hij een mooi landgoed. Dus hij had geld genoeg. En, maar hij had ook echt wel een visie. En hij wilde hier echt wel iets van dit dorp maken. Hij bracht ook...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 Heeft hij dan ook uh, eeuwigdurend uh, geld gestort? Ja, dat heeft hij gedaan. Hij heeft, hij heeft daarover nagedacht. Hij had natuurlijk dat, dat landgoed in, in uh, Haarlem. En daar was ook opbrengst. Hè? Was een soort, ik noem het maar een grote groententuin. In ieder geval had daar land omheen wat dus echt uh, geld opbracht. Dat heeft hij speciaal daarvoor gedaan. En met dat geld moest dat graf onderhouden worden. <tosses> maar ja, uh, in de loop der <tosses> tijd wordt zo'n <tosses> landgoed uh, verkocht en weer verkocht. En nu staat er een woonwijk bovenop. Um, en nu moet de kerk het onderhouden.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 Ja. Uh, het Noord-Hollands archief is redelijk digitaal aan het worden. Ja. Uh, kan ik nu inloggen en zeggen van... Yo, ...ik wil de Zandvoort-Geschiedenis Paulus Lodus bekijken? Nou, ja, je je kunt, je kunt, maar dat geldt niet alleen voor het, voor het, uh, het Noord-Hollands archief. Want we hebben bijvoorbeeld ook stukken gevonden bij de Koninklijke Bibliotheek... ...en we hebben ook het Amsterdam Stadsarchief. En die archieven die worden steeds meer gekoppeld. En ja, je kunt via allerlei zoekopdrachten kun je allerlei dingen vinden...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 Sowieso Paulus Lood. En dan ja, ga, je je gewoon, ga je gewoon op, <laughs> kijken. En, en dan, je, dan denk je, ik krijg nou wat. En dan staat er opeens inderdaad een grafuur van, van een landgoed. Grappig. Ja, ja nee, het is, gewoon, het is gewoon leuk om te. Weet In die de stille avonduurtjes ga je gewoon aan het kijken. En dan nou uh, ja, ja.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 Verdorie, heb jij die gekocht? Want die wilde ik graag hebben. <laughs> dus dat hij bent gelijk een stuk duurder. Ik ja. heb het inderdaad van Arie dat hij ja. dat, dat ook doet. En die gaat ook naar beurzen en zo. Ik heb het met name echt toegespitst op Sandvoort uh, ja, ja, ja. en die tijd. En, uh, en Paulus Loods. Terug naar uh, de 27e. Hm. Hoe laat mag men binnenkomen? Moet men kaart kopen? Over? Nee het is gewoon gratis. Um, kwart voor zeven gaat de kerk open. Zeven uur beginnen met het programma.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 Walter, dank voor de uitleg. Uh, We zien woensdag. elkaar zeker uh, woensdag. Ja, dank wel. Alsjeblieft.